In approximately one minute from now, we should broadcast a special transmission of our listening partners. The very word secrecy is repugnant a free and open society. And we are in a people. Met. En het is vandaag uh, 14 mei 2014 en dit is de 14e QFF podcast. En aan de andere kant zit, als het goed is... Blackbox! Yeah! Hey Blackie, what's up man? Hi. Ja dat klinkt... <laughs> hey Blackie! <laughs> Blackie. <laughs> sounds pretty racist man! And I'm no racist, so... Nee, maar... Het had intention to Ja, maar het, ik, ik, weet je, ik, ik heb die gedachten zitten bij mij heel erg in. Omdat ik natuurlijk lang op de Antillen gewoond heb. Snap je? Ja, je past, je past daar gewoon een beetje mee op. Ja, Sinterklaas vieren. Dat was daar tien jaar geleden al een issue. Toen ik aan kinderen uit moest leggen. Nou, dat is niet helemaal tien jaar geleden. Maar een x-aantal jaar, Ik denk zeven jaar, acht jaar geleden. Dat die kinderen mij vroegen, waarom zijn hun gesminkt? Zwarte Piet. Okay. En ik maakte daar maar van, omdat die witte mensen jaloers zijn op jullie. Ik draaide het gewoon om. Ik zei, jullie ja. kunnen goed dansen, jullie kunnen goed sporten, jullie zijn enthousiast, jullie zijn intelligent, en jullie komen uit Afrika, het mooiste continent. Oorspronkelijk. Nou, dat, die kinderen waren helemaal happy. is heel, kan je dat heel, doen. heel mooi. Ja, ha, heel mooi gedaan. Ja, lach. En daarom snap ik dan bijvoorbeeld de ophef ook niet met Sinterklaas afgelopen jaar weer en al die toestanden. Want houd toch op, Zwarte Piet de Zwarte Piet het zijn gewoon de raven van Wodan, zoals de Romen zou zeggen. Haha, ha. welke van de twee? Eh, uh, ja, de Zwarte Pieten. Pakjes Piet, <laughs> Post Piet. Uh, Wodan had vele raven, zullen we maar zeggen. Klopt. Um, we horen de klok nog tikken. Die zal ik eens even uitmieten. Ja, doe die, doe die uh, eens even uit. want Dat, uh, dat, dat, dat klinkt een mijn, uh... beetje van... Ja... Uh. Shut up. Stil zijn dus, klok. <coughs> vandaag gaan we het uh, over een aantal dingen hebben, Blackbox. Box. Um, ja. Het is de veertiende. Op de veertiende, ja, in de 14e. Dus ja, waarom niet gewoon een show over uh, dingen op de frontpage? Ja, inderdaad. Uh, we zouden. Uh, hè, we hadden in de vorige uitzending het uh, over de uh, Free Electron. Ja, we zouden het over oh, historie, geschiedenis, uh, tijdreizen... tijdreizen. Tijd is de rode lijn, maar die stellen ja. we nog even uit. Die stellen we nog heel even uit, want... Uh, Um, ja, we moeten nog even samenspelen met zijn uh, drieën wat dat betreft. Maar het komt zeker goed. Ja, en, uh, en een Free Electron moet gewoon ook niet zo hard op zijn tong bijten s'nachts. Nee, hè. dat moet je niet <laughs> doen. <laughs> nee, nee, nee. Ha. Maar ik hoop dat het snel geneest, uh, Free Electron, en ik weet dat je dit luistert, ja. dus uh, get well ja. soon, man, with the tongue. So you can speak again and we can do a podcast. Maar over Free Electron gesproken, uh, Blackbox, misschien wel een uh, leuk ezelsbruggetje. En Free Electron was zo vrij om al een aantal nummers um, voor ons uit te zoeken. Ah, kijk eens aan. Dus en, we hebben al wel een stukje Free Electron dus. Aha. Ja. Um, ik stel voor om met een van de nummers die hij postte, One Night in Bangkok van Murray Head uh, af te trappen. Wat, wat, wat, uh, wat denk je daarvan? Is dat een ik, goed idee? Ik leg me hier helemaal binnen. Dan gaan we luisteren naar One Night in Bangkok van Murray Head. En de lange uitvoering overigens. En niet de korte. Nee, wacht is niet. Tot straks mensen was wat laat bij de mic. Nee, dat kwam ik had een verkeerd schuifje opengezet. Um, dat was Marie Head... met One Night in Bangkok. Maar het mooie van een podcast is... dat je van die hele kleine pauze... straks helemaal niks meer terughoort. Ja, dat is dan het mooie van een podcast. Ik bedoel, dat... Uh, editen we er bijna live uit. Um, we hadden net even in de shout... al over een stream. Um, ik wil de mensen ja. nog even zeggen... Dat ik daaraan werk. Ik werk aan een stream voor de podcast. Dus dat betekent in de toekomst, en ik hoop al in de hele nabije toekomst, um, betekent dat dat jullie live kunnen luisteren als we de podcast maken. Dus uh, dan kunnen we ons geen fouten meer permitteren, Blackbox. Ach, foutjes, foutjes. Hm, moet kunnen. We zijn ik bedoel, zonder fouten leer je toch niet, of wel? Dat is het. Uh, ik trek trouwens even een, een lekker biertje open. Ja, we horen we dat ja. Dat zijn de special sound effects die deze podcast uh, maken tot een soort... Uh, nou ja, ah, best podcast in the universe zijn we nog niet. Maar dat gaat niet zo erg lang meer duren, denk ik. Uh, je moet tenslotte uh, de lat gewoon hoog leggen, toch? Ja, als je de lat niet hoog legt, dan uh, krijg je ook geen diepte, hè? Nee, en daarnaast zal het ons natuurlijk ook helpen dat wij uh, als leden van de echte Illuminati natuurlijk ook makkelijker uh, dingen bereiken. Ja, geen restricties. Nee, voor ons is alles mogelijk. If you really put your mind to it, you can accomplish everything. En het is ook ja. gewoon echt zo. Dat zei Doc, hè? Ja, niet alleen Doc. Doc in the future. Ik, ik zeg het al, uh, well, ik denk eigenlijk al zo lang als ik me bewust ben van het feit dat dat ook echt werkt, zeg ik het echt tegen heel veel, vooral jonge kinderen en zo. Van weet je, als je maar echt wil, dan lukt het. Ja, dat is toch wel een uh, leuke boodschap. Ja, ik bedoel, ja. ik dacht een paar weken geleden: van ik wil echt gaan podcasten. En kijk, zie ons zitten. Kort, Portverdorven nummertje. 14 alweer. En ja. uh, and counting. Ja. Want uh, we dat gaan natuurlijk volgende keer. Ja, dat is al 7 x 7. Ja. Uh, 2 x 7. 2 x 7. Dubbel ja. 7. Dubbel 7. Dubbel 7. Double nou, dan, 7. Gaan we voor de, dan gaan we voor de triple 7. Ja. Dubbel 7. Mooie auto trouwens, die Aston Martin. Uh. <laughs> ja, auto's. Altijd leuk. Ja, nou ja, de wonderen of, of de wonderbaarlijke creaties van de mens. Uh, de mens die zelf alleen nog geen machine is. Nee, het zijn vaak uh, verlengdes van het lichaam. Ja, dat doet me wel ja. denken aan het topic van Free Electron: Mens-machine. Denk maar eens na. Deus et Machina of zo heet het topic, geloof ik. Weet je welke ah. ik bedoel? Ja. Inderdaad, en ik heb dat, uh, nou ja, mezelf een beetje een technisch mannetje. Uh, ik heb dat uh, vaak genoeg zelf ondervonden. Ja, de techniek is... Uh... En, en ik heb ook al in het verleden op werkplekken gezeten waar mijn collega's uh, zelf half techniek leken te zijn. Zeg maar, mechanisch. Snap je wat ik bedoel? Nee. Verklaar je eens nader Mensen die hun werk gewoon uitvoeren op een manier dat je denkt van... Ben je een robot of uh, een machine? Je ah, bedoelt een beetje de digitale renners. Ja, ja, ja. Gewoon mensen die klakkeloos 500.000 keer achter elkaar een verfpotje om kunnen draaien. Ik noem maar wat. Op een lopende band. Ik, ik ja, noem ja, het heel ja. geks. Ja, inderdaad. Ja, nee, dat... Uh... Ik heb hem uh, zelf ook een paar keer in een fabriekshaal gereden. Eerst wat ik eigenlijk deed, <laughs> zoveel mogelijk, was door het dakraam naar buiten kijken wat er boven zat. <laughs> ja, ik heb het ja, ook wel eens nou, gedaan, hoor. Maar dan ging ik ja, sabo saboteren. Potjes ja, omdraaien, ja, ja. bewust. Uh, voor het oog en zo dingen zetten, zodat het oog sneller ging. en Lol. Lol, haha, ja. Ja, eventjes vol te over maar niet voor lang. Nee. Dat was dat dus niet lang. Niet voor een vrije geest. Nee, de creativiteit. Elke dag weer. Zoveel mogelijk. Ja. Ik, ik zag trouwens een, een, een topic. Van uh, Combi. En dan heb ik ah, het niet. Ik heb combi, het niet over ja. het uh, ...legendarische... Oh, welke, nou, je ik heb het niet over Combi. Ja. Ja, welke van de uh, 666.000 topics bedoel je dan? Van combi, ja. Want, uh, ik ben uh, onlangs zelf uh, de 15.000 uh, voorbij gegaan, zag ik. In oh, en de informatie die Combi op post En Combi ja. zit er ook al bijna op, op die 15.000. Onvoorstelbaar. Dat is dat. En, en ik, de, de informatie die je die op, nou, best wel scherp naar buiten gooit. Uh, een beetje uh, topics die uh, de maatschappij een beetje doorgronden en zo. Dat heel, uh, ja Dat is zijn ja, ding. Belangrijke... En geschiedenis. Ja. Een mysterieuze en mysterieuze geschiedenis. geschiedenis met name. Ja, inderdaad. En daar kan ik Combi ook wel nog goed in vinden. En ja, vergeet met, met, niet. ben het... ik hem er heel erg dankbaar voor. Ja, ik ook. Absoluut. Ja. ja. En dan is er natuurlijk ook nog het grote hulde aan Combi-topic. Dat is een beetje een. een, beetje een uh, ik noem het altijd een Black Project. Dus een, ja, maar dat, een dat, beetje dat, wil combi, dat wil Combi niet weten. Nee, dat is een beetje. Uh, dat is onze eigen NSA, zeg maar. Dat zijn. Ja. Uh, het is underground shit. En ja, denk... er is echt underground shit op QFF mensen. En dat moet je echt gaan checken. Shh, niet tegen combi zeggen. Nee. <coughs> um, Kom, ja. Um, ja. Uh, ik kijk de, even buiten zo hier. Ja, het is mooi weer. Hè, ik zit hier, kijk hier met de space op die sterren. Dit is dikke shit hier in Groningen. Uh, ja, want vandaag ben ik even in Groningen. Ik ben even off the island. Ik dacht, ik ga even oh, naar het Surinaamse Groningen. Dat is een heel mooi dorp in, in, in Suriname. En de mensen zijn hier heel... Uh, het zijn echt trotse boeren. Deze Surinamers uit Groningen. Haha. Ja. Is echt, ik ze hebben een heel warm ontvangen hier. Ze zeiden... Oh, je sabi, je ben, Jij bent van of 5 Radio. Je gaat hier komen. Hé, hey, ik, ik zit hier nu. En ze zijn echt allemaal de shit. Um, dus niks ten nadele van Groningen en Suriname, mensen. Want het is echt heel oh, ja. gezellig daar. Maar goed, het topic wat Combi postte, blijkbaar echt interessant vond, was dat topic van de deur naar het Hinama's, Egypte en Malta. Ja, die heeft uh, Combi opgevist uit uh, QFF3. QFF3. Juist, ja. en dat is echt. Ja, verrek, hoor, dat is waarop daar hebben. Inderdaad, en, en, ja dat is, uh, dat is een heel interessant uh, stukje waar, even, waar kom je naar de boven haalt. Ja, het heeft natuurlijk alles te maken ook met de, de, de dodentocht hè, van de Egyptenaren in het oude Egyptische Rijk. En dan met name als een farao overleed, dan moest hij op een pootje, uh, dat is allemaal metaforisch gezien, maar die overtocht maken naar het hiernaamhals. Deur naar het hiernaamhals. Ja, wat is het hiernaamhals? Ja. Yeah. The opposite side. Die zou je zeggen? Side. Ja. Ja, er worden ja, Egypte en uh, Malta, daar ja, worden die, uh, die, die gates, die worden wat zijn even? Gates? Als hm. dus we gates praat je misschien wel over Stargates. Ja. En als je over Stargates praat, dan, dan zie je de, dit soort uh, structures hier. Dus heel veel klikken, ja. Dat geeft te denken. En ik vind, wat ik vooral interessant vind, mm -hmm. is dat uh, er zijn een paar foto's van het, uh, het Minyarda-tempel in Malta. En er zitten uh, drempels uh, in, in, uh, in de grond. En er zitten mm -hmm. kristallen in. En dat is wel heel erg interessant. Zeg. Ja, ik probeer hier nu even iets te pakken. Ik heb hier een kastje naast mij. Ja, er zit er een hier plaats. kristallenlijn in het massieve rotsblok bij de ingang van de Nyarda. Yard Moet ik het even goed uitspreken hoor? Wow. tempel in Malta. En, ehm. Um, sommige kristallen die onder druk staan. Ja. En daar praat ik niet alleen over kristallen, maar ook over, over type gesteentjes. Die hebben de eigenschappen uh, te gaan zingen. Ja. ja. Ik ben ondertussen hier even wat uh, spulletjes aan het pakken waar ik het zo even over wil hebben. Dat komt omdat ja. jij over Malta begint. Oké. Okay. Dat is dan toevallig. Ik, ik maak hem even, de mensen mogen het ook horen. Het is net een hoorspel zo. Spannend. <lacht> ja, ik ik hou hier uit. En, uh, ik tik hem even tegen de microfoon aan. Het is een kettentje. Ik leg hem er even op. Het is een heel oh. oud zilveren kettingje Met op een uh, Maltese kruis. En die zit in een doosje van een anticaire op Malta. En die zit in Medina. En die anticaire heet Tales of the Silent City. Mm -hmm. ja, Interessant zeg. Ja, die heb ik van mijn moeder gekregen. Die was uh, een paar jaar geleden op Malta en die nam dit voor mij mee. Oké. Okay. In een zak hier heb ik een takje van de Christusboom. Een takje van de Christusboom. En die staat op Malta. Ook daar is een topic over op KioVF zelfs. Over die Christusboom. Ja. Hij staat niet alleen op Malta, maar hij staat daar ook. Ja, hij staat daar ook. In okay. hetzelfde zakje zit ook nog iets uh, anders trouwens. Dat. Uh, frummel ik nou even mee. Dat is een zakje. Dat heb ik gekregen van een shaman. En die shaman, die ken jij. Ik zoek. Juist. Jij was er zelfs bij toen ik dit zakje kreeg. Ja. ja, volgens mij wel. Ja, inderdaad. Dat was het zakje met as van het heilige vuur van Groenland. Ja, ik moest even terug naar het moment. En uh, inderdaad, hij... Uh... En dat je zakje wilt, as, uh... het uh, voelt heel warm. Ik heb het nu in mijn handen en het begint echt te gloeien als een gek. Dat is echt heel weird dit. Het is heel apart. Zo zie je wat een QFF podcast al niet teweeg kan brengen onder de mensen. En dan in dit geval bij mij. Kijk, kijk, kijk. Ja. Um, terug naar Malta en uh, de ja. poorten naar het Hinaamals. Uh, uh, yes. Heb jij dat filmpje ook gezien? Wat, uh... Ik wou nog even wat zeggen. Oh, doe je of, ding. Over, over doe dat gestappende... Ja, sorry, dat daar dat was je uh, mee bezig. Ja, ja, maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit, Maar aangezien we uh, op het heel vaak over het Electric Universe Ja. we leven in een elektrisch universum, mm -hmm. um, staat hier een heel een stukje If this quartz slab is original, can it be explained in an electric universe? Here are some thoughts on a possible explanation. The temples were energy structures and not firstly and only temples to God. En heb je het weer, die energy structures? Die zingen, zingen de stenen. Ja, Hunnebedden. Gaan we weer. Ja. Ik blijf erbij. Hunnebedden zijn geen graaf. Nee. Nee, daar ben ik ook wel van overtuigd. Nee, Dan nog eerder. Um, in Zeg maar. ...stenen stapels ...die jou de weg wijzen. Oriëntatiepunten, jawel. Ja, ja inderdaad. En we hebben ooit... ...tijdens de barbecue... ...bij het Hunebed in Ballo... ...D16... ...even uit mijn hoofd. Uh... Ja, D16. Ik weet het vrij zeker. D17 is loon. D18 en D19... ...of nee, sorry... D17 en D18 zijn rolde. D16 is Ballo. Dat weet ik vrij zeker. Je bent aan het zoeken, hè? Ja, ik moet het wel even zeker weten. <laughs> <laughs> Want, uh... Ik ben er opgegroeid, jongen. Ja. Had ik gelijk? Of niet? Of oh, is D15 Ballo? Nee, D16 is Ballo. De magic, de magic, de magic. Uh, even uh, trommelgeroffel. We waren huh? bij D15. Oh, was het D15? Is D16 loon? Nee, D15 is het ook niet. We zijn helemaal in de war, joh. We gaan, we gaan helemaal te hard. <laughs> nee, wacht even. Bollo is D16. Bollo D16. Even kijken. Hunebed, D 16. Ja, Bollo. Ik had het goed. Daar hebben ja, we gezeten, nee. daar hebben we gebarbecued. Ja, ja, daar hebben we gebarbecued. D 15 hebben we een keer... Uh, Dat uh, is low. Dan zaten we een keer met z'n tweeën volgens mij. Ja, en, uh, meermaals. Uh, we twee zaten keer al. Gewoon even, ja, ja, inderdaad ook met, uh, met... Nee, we zijn er drie keer geweest. Wij toe. zijn er samen twee keer geweest. En ook nog een keer met uh, Dromen erbij. Als ik het uh, goed ja. heb. En uh, Permutter. Per mutter 0. Ja, inderdaad. Ja. Maar en ik kan op... Toxopeus natuurlijk. Die was er ook. Toxopeus, ja. Die was er zeker. Aha. Ja. En de ik... Snickers was bij een van die tochten ook. Die viel toen nog in de bramen. Dommetje. <laughs> en Urugan was ook bij een van die tochten. Maar daar was jij toen weer niet bij, geloof ik, of wel? Ja, meisje. Is die bij één toch geweest of meer? Nee, bij twee ook geloof ik. Drie zelfs. Ja, Hij dat... was ook bij de barbecue. Hij was ook bij de barbecue. Daar ben ja. ik zeker. Ja, maar die toch uh, uh, Nee. De andere keer heb ik uh, helaas moeten missen. Ik, ik hoop stiekem dat Urugan dit luistert. En ik denk het eigenlijk ergens wel. Dus ja. Um, yeah. eh, Goedjes, uh, Urugan. Ja man, Urugan. I hope you uh, listen to this. En ik hoop dat het goed met je gaat. Maar mijn gevoel zegt van wel. Soms ja, hoef je met ja. mensen geen contact te hebben... Om te voelen of het goed gaat. Snap je wat ik bedoel, Blackbox? Helemaal, helemaal. Het is een soort. vingerspitsengevul uh, of zo. Ik kan het niet goed uitleggen. Dat heb je mooi gezegd, zeg. Het is een Ja. Ja. Hey, helemaal leuk, jingle. Ja, oh. Ik heb zeker iets gevonden in de archieven van QFF. Dan ga je en, heel veel, uh, het leukste is misschien om die jingle te doen. En dan daarna een nummertje. Een liedje. Ja. En ja, laten we dat gewoon doen. En dan moet ik wel alles even in de techniek goed klaarzetten. Um, de, ja, uh, Magic handwork. Ja, uh, ja ik, um, We gaan even eerst luisteren naar de jingle. Three, six, six, six, all about information. En uh, dan gaan we nu luisteren naar uh, The Electric Light Orchestra met here is The news. So, here is the news van The Electric Light Orchestra En u bent weer terug bij de 14e aflevering van de QFF podcast series Mijn naam is met en aan de andere kant zit U luistert naar QFF podcast series Blackbox Yeah, Blackbox It's a good combination man, onze namen Bavomet en Blackbox Ja, BB Ik bedoel Denk je even in, zo'n epic radio voice. Weet je, zo'n narrator die normaal een film aankondigt. Die dan zegt zo van... This is Radio QFF and this is Black Box and your host Man. Something like that. It sounds sound funny, man. We moeten er iets mee doen. We ja, uh, gewoon even inspreken, zoiets. Um, ja, lachen. Ja, er is, is nog een, een jingle in het archief, want u heeft er net eentje gehoord... En ja. die andere wil ik ook graag even laten horen. De, de jingles zijn trouwens allebei gemaakt door Permutter Nul. Ja, ja, ja. Ja, fantastisch. Moet... Ze zijn echt epic. Ja, die zijn epic. En uh, je ga je ook wel veel QFF'ers blijven blijven maken. Want uh, zaten ze hadden het de uh, vanavond al over in de show dus. Kijk, het is, is een stukje nostalgie. Eigen, eigenlijk moet ik hem even, uh, nou, aankondigen met een uh, drumroll. Yeah, nou dan komt ie. Die is toch wel goed hè? Ja, en dan die andere ook nog een keer voor de liefhebbers. Nog een keertje, komt ie. Oeh, yeah. Dat is yes, shit, yes. hè? Als je dat terughoort. Ja, die zit ja, erachter. Ja. Mooi dat je die uh, weer werkt. Hebt... Ja, ik bedoel, die, die horen eigenlijk ook gewoon vanaf nu in de podcast. Ik bedoel, uh, we kunnen er wel heel lang over praten. En, uh, maar uh, nee, dit is niet een gevalletje van oh, WhatsApp. Nee, WhatsApp. Ja... Yeah. Nee, dat is het niet. Het is, eh. Uh, dit is echt meer een geval van what? Oh ja, shit. Die moet erin. Ja, zeker. O, uh, dit is legendarischer dan het moment dat Lee Harvey Oswald op tv ver werd vermoord. Ja, we hebben het zijn in de man. Oh, Oswald has been shot. Yeah, Oswald has been shot. <laughs> maar eh. Ja, he wasn't me. Het was uh, George Bush. <laughs> Oh ja, joh. <laughs> hey, nou, daar heb ik een keer een heel raar verhaal over gelezen. Niet, uh, maar George Senior Bush. George Walker. Ik bedoel ik hem George W. Dude, get a grip on your life. Denk ik altijd als ik George W zie. Hij heeft iets. Het is net een dier of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik kan, had... Uh, <laughs> het is echt net een chimiché. Ja, nee. Goed, het is een uh, uitdrukking. Uh, uh, man. <laughs> <laughs> ja, dat denk ik dan altijd. Het ja, is uh, exactly. de man van Allah? de oorlog in Irak. We hebben allemaal als a nation dat de 9-11 een groot deel in onze leven We weten dat Saddam Hussein... ...had the intent to arm his regime with weapons of mass destruction. Yeah. Weapons of mass destruction, man. Yes. We're to Ja, nee, sorry man. Uh, dat, als je daar nu nog over nadenkt en teruggaat in de tijd en je denkt echt van. Man. Er is, is ons mensen wat geflikt eigenlijk ja vanuit uh, dat moment zijn er allerlei hele leuke rare wetjes in uh, het leven groep ja wetten die onze veiligheid moeten waarborgen maar tegelijkertijd onze privacy compleet inperken en dan word ik soms van binnen een beetje een Alex Jones ah! dat... <laughs> don't mess with my privacy nee maar serieus dat vind ik heel relaxed en onze overheid, die gaat daarin ook heel ver. Neem nou die vingerafdrukken, man. Die je voor je identiteitspapieren een tijd lang hebt in moeten leveren. Hier. Dat is toch te ziek voor woorden. Ja, dat doen ze tegenwoordig. Hè? Dus, uh, en zonder uh, die papieren uh, kun je niet werken. Sterker nog, je kunt geen bankrekening opnemen. Je kunt helemaal niks. niks. ja in dit... Uh, uh, ja, ik, ik, ik blijf... en, en, en er komt nog wat bij, de, de, de opslag. al. Nou ja, er zijn al zoveel uh, bekende problemen geweest met uh, de bekende lekken. En uh, ja, wie vertelt mij dat het uh, niet verkeerd gaat? Ja, ja, inderdaad, dat het niet verkeerd gaat. Ik bedoel, uh, alsof uh, een auto. Uh... De vangreel rijdt. Zo denk ik wel eens over de wereld. En de ellende nah. waar wij ingestort zijn. Als je toch goed nagaat. wat een. Mm, zootje het is. Hè? Ja. Hé, hey, maar. Uh, even hoor. Oh, we, uh, hebben we bel? Nee, maar. Uh, oh, jammer. Ik, daar ving ik op, maar, wel iets op, over op. op. op ik ving wel iets op over mensen die. Uh, dus ik denk, ik laat even die bel overgaan. Oké. Okay. Uh, Wat heb je opgevangen dan? Heeft zich no nou, ik, ik las in de uh, shoutbox eerder vanavond dat er mogelijk mensen waren die wel dachten van, uh, nou, uh, kom op. Klein... ik wil even uh, in, in, uh, in de Q of F podcast een soort uh, gast te gast zijn. Zeg ik dat nooit? Ja. Mooi? ja als een soort Ik had gewoon een onsje met Mac. Mac. Ja, Mac. Mac, dat Mac dat inderdaad. Je post veel ja. de laatste tijd, daar ben ik hem erkentelijk ja. dankbaar voor. Ja, dat gaat lekker, ja. Ja. ja. Hij zit ja. bijna op ook, duizend uh, posts alweer. Hij zegt als een uh, bezeten aan het posten de laatste tijd. En uh, daar ben ik hem dankbaar voor. Dus een, ja. Ja. Een, een, een zeer gewaardeerd key of ever. Ja, leuke informatie. Zeker, zeker. Ja, en, uh, hij, hij is zo spot on met dingen. Ja, en uh, leuke foto's maakt hij ook. Oh ja, is dat niet inderdaad? Ja, oh, wacht eens even. Ik kan niet ha, zeggen van een topic uh, met allemaal foto's klopt ja, ik, ik heb nog wat, uh, ja, en, uh, dat is het mooie van QFF, uh, je kunt eigenlijk alles posten wat je, ja? wat je al een beetje triggert en wilt delen natuurlijk. En, uh, Wij zijn. Het mooie is dat we uh, we hebben een uh, we hebben onder andere uh, een paar leuke, leuke topics en die gaan eigenlijk alleen maar over foto's en plaatjes. Dat is ook wel interessant, maar Mac ja. is uh, vooral actief in het uh, topic vogels. En, uh, hij maakt de meest bizarre plaatjes. Een van zijn laatste plaatjes is dat hij een uh, vleermuizenkast heeft opgehangen. En uh, dat hij hoopt ook een uh, familie. Ah, leuk. Daarnaast, daarnaast post hij dus ook hele goede informatie, onder andere over elektromagnetische straling. En wat dat onder, uh, onder andere doet met, uh, nou, in dit geval dus vleermuizen. Je merkt uh, gewoon heel dicht de natuur dat. Dus uh, ja, dingen verkeerd gaan. 100, ja, uh, sommige printjes, en uiteindelijk zelf ook zijn daar best goed. Hm. Ja. ja, echt, hele mooie plaatjes maken. Fotografie, het is een, uh, Fotografie. iets wat veel QVVers doen. En dat vind ja. ik mooi. Ik heb onlangs een foto natuur. van Combi, van de grens van het Romeinse Rijk. 47 Romeinen jaar. 1997. Uh, Trajectum. Ja, is een okay. soort paal. Een grenspaal. Is dat ook in het. Ja, het fotografietopic? Daar kom ik toevallig op. Je had het over fotografie. En we hebben ja. zo'n uh, zo ding op de voorpagina. wat uh, standaard een uh, random plaatje inlaat. Ja, de. Dat is een heel apart ding, moet ik zeggen. Ja. Maar er kwam dat een foto in van een, een dame... met koolvaat af op haar bovenarm getatoeëerd. En oh. de post daarboven... daar staat... de grenspaal van... Komi in een foto. En daarboven staan weer een paar hele mooie foto's van jou. Van de zon... in de wolken... en een paar mooie camtrails. Ja. ja. Dat is op... Pagina nummer. Even kijken. 10. Pagina nummer 10 van het fotografie en foto's topic. Voor de mensen die okay. dit uh, even terug willen bladeren. Dan heb je een uh, idee waar het om gaat. Er staan uh, wat foto's. Nou ja, van een dame met een tatoeage van Kovaten-Vrunten op haar bovenarm. Dan de foto's van Black Box. De grenspaal. En ga zo maar door. Voor iedereen ja, dus, wat wils. Er zijn uh, heel veel mooie, uh, leuke foto's absoluut maar ik ben nog wel even benieuwd, ik klik toch even uh, vooral die, uh, die tatoeage van de QV van de bolwagen dat, dat brengt mij dan bij uh, jingle, jingle. Uh, yeah. all about information. en uh, jingle betekent een uh, muziekje we gaan luisteren Aha. naar uh, pop music van M CD haperen niet, maar dit is de originele single vanaf Vinyl. U hoort het goed, de originele single vanaf Vinyl. Dus Buma maar mijn eigen fucking plaat. Afblijf met je klauwen. I'll show some teeth. Maar goed, goed. Um, ja, een mooi nummer uh, van M. Pop Music. En ik hoorde wat sublimale boodschappen in die muziek verborgen. Misschien heeft u het ook gehoord. Misschien moet u het uh, even achterstevoren terugspoelen. En hoort u wellicht wat er wordt gezegd. Uh, Blackbox. Hoe is het daar? Um, Halfhuldig. Ah. dan uh, hè? Hier in Suriname Groningen is het... Uh, het is natuurlijk een tijdsverschil hè. We hebben een tien uur tijdsverschil. Bij jou is het nu... Uh, ik denk een tien minuten over twaalf in de nacht. En ja... Ik zit nog tien uur voor jou. Ah, oké. Okay. Nou, ja. Kijk, twee verschillen is lachen. Eigenlijk uh, na jou, snap je? Maar het is ook weer voor jou. Want, ja, jou, bij mij is het twee uur smiddags. Of tenminste tien over twee in de middag. Of heen zeg. Ja. Ja, nee, dat maar is het ik voordeel van Suriname. Ik zat even naar boven te kijken. Ik zat ja. Vlak onder een dak gaan. Mhm. Mm dus is uh, half helder. En, uh, ik heb vandaag nog een leuke, leuk stukje informatie over uh, een beetje kosmische weer. Wat het kosmische weer uh, eventueel zelfs een invloed kan hebben op ons uh, lichaam. Oké. Okay. Lees, lees DNA. Oeh, dat is interessant. Vertel. Ja. En uh, ja, um, zoals je weet, uh, hou ik dat allemaal een beetje in de gaten. In welk topic staat dat? Even kijken. Nou, dit is al meerdere malen gepost. Maar uh, even kijken. Uh, de titel van dit is van Cosmic Rays Zap a Planet Changes for Life. Oké. Okay. Uh, de, de zon en de aarde zijn verbonden met elkaar. En Klopt. die laten een, een, een trend zien de afgelopen decennia. Dus het magnetische veld afneemt, en het magnetisch veld heeft ook uh, zeg maar een goed dingetje. Het houdt ons een beetje van, de, uh, ja, van het kosmische weer tegen. Maar uh, hier en daar uh, schijnen er al behoorlijke verminderingen waargenomen. Er zijn in het uh, elektrische veld van, uh, van de aarde en de zon, waardoor dus uh, meer uh, kosmische deeltjes uh, kunnen binnenkomen. En um, de theorie is dan dat dus, uh, die deeltjes dus uh, van invloed zijn op, uh, op, uh, op het leven binnen deze atmosfeer. Ja. Ja. het uh, sluit weer leuk aan op het electric universe. Ja, het elektrische universum. Dat is uh, iets wat ik al eens een paar keer benoemd heb. En ik, ik blijf erbij, maar dat zou ik het liefst in samenspraak doen uh, met jou uiteraard, en met uh, ja, straks ook Free Electron als uh, ja. medemaker van deze podcast, dan maken we gewoon met z'n drieën een podcast, dat vind ik echt uh, fantastisch. Maar, ik hoop dat we een, uh, een, een uitzending kunnen maken, een podcast kunnen maken. Desnoods doen we hem over twee delen, desnoods is hij vier uur lang, dat maakt me echt niet uit. Dat doet nee, dat mag net wel iets langer duren, ja. Ja, Inderdaad. maar ja. Die moet dan gaan echt over het elektrisch universum. En dan wil ik heel graag combi. En ik hoop eigenlijk ook Dodeka. over te kunnen halen. Ik weet dat hij met een hoop Bombari weer vertrokken is op Kio 5 Boos met een zuur gezicht. Maar dat doet hij wel vaker. En dat duurt een tijdje en dan komt hij wel weer terug. Dus ik verwacht eigenlijk zelfs um, dat hij ooit al een keer weer op zal duiken. En... Ik ben het lang niet altijd met hem eens. Laat ik het daarover, daar wil ik heel duidelijk over zijn. De man heeft ook echt bizarre dingen, uh, dat ik denk, nou, daar sta ik niet achter. Maar goed, wellicht is dat zijn cynische of sarcastische houding. Ik heb geen idee. Uh, het nou, is een als je aparte daar, persoon, uh, dat ben ik ook. Als, als maar, je daar uh, doorheen prikt, dan uh, ja, kom je toch wel op... Uh, ja. Hij weet zoveel. En dan met name over de symboliek en over de oorsprong ervan. Ja, inderdaad. En daar zou ik graag met hem over praten. En het elektrisch universum, daar weet hij ook heel erg veel over. Maar dat weet Combi ook. En zo zijn er nog een aantal keelveffers. Maar ik zou heel graag. Dus, heren, ja, dan... mochten jullie dit luisteren, en voel je, je aangesproken, en dan bedoel ik jouw combi en jouw Dodeka. En... Eh? Kom erin, meld je. En we gaan met jullie praten tijdens een podcast over het elektrisch universum. Want ik, ik denk sowieso, Blackbox, dat daar nog niet zoveel informatie over is in het Nederlands. Behalve op QFF, denk ik. Of, of, of heb ik het mis? Um, nee, klopt. De meeste is toch in Engels. Um, maar om gewoon om, om, om eens met, uh, ja, uh, met een paar man daar zo over te hebben. Zeker mensen die daar... Uh, ...hele diepe kennis in hebben, dus dat is uh, zeker wel een keer uh, de moeite waard. Ja. Uh, dat zijn, ja, inderdaad, de boete, dat, mag een paar, ja, dat mag een paar uur duren, want om uh, um, een um, um, um, um plaatje goed en duidelijk te, uh, te krijgen, dat is, uh, uh, ja. Zo, zo wil ik bijvoorbeeld ook nog wel eens een keer een, een hele aflevering praten over uh, Nassim Haramijn. Aha! En dan zou ik ja. Toby Frillon Frilon Toby, uh, willen vragen. Of hij. Uh, hij heeft uh, die video destijds helemaal uh, ondertiteld in het Nederlands, weet ik nog. Ja, monnikenwerk zegt. Oh. Ja, ja, ja Er lopen nogal wat monniken op uh, QFF. Gelijke monniken, ja. gelijke kappen, maar uh, combi. Ik, ik weet nog hoe hij vanuit zijn uh, kelder. Uh, Onder uh, het klooster. Uh, hele topics. Uh, overgezet heeft. op QFF. En. Ja, Daar da ben ik hem eeuwig dankbaar voor. Dat meen ik echt. Het, zonder hem. ja, was QFF niet wat het nu is. Nee. Dus. het uh, Hulde Aankombi Topic. Waar ik ja. echt zo ah, ah, over mag weten. Shhh. Zoek het op. Hulde aan ...combi-topic. <coughs> maar uh, ja, het is nog steeds uh, half helder dus boven jou. Nee, weinig verandering. Weinig verandering. Ja. verandering. Ik nee. nog even... ja, ik had een mooi helder plaatje gehoekt, maar wel een hele mooie zonsondergang, Heel veel ik woord in de lucht. Ik zal, ik zal de deuren eens even openzetten en kijken wat ik hier buiten hoor. Hoppatee. <lacht> Nou, doe de deur maar weer dicht dan. Ja, dat, dat is uh, dat zijn uh, dat is de ene deur. Dat zijn de rotweilers van mijn buren. En dan doe ik ook even de andere deur open. Kijken wat ik daar hoor, Gaat hij hier naar de Rotmarles toe? Ja, dat is. Ik doe de deur snel weer dicht. Dat is mijn andere buurman. Die uh, doet iets met uh, boomstammen en kunst. Met een kettingzaag. Oké, okay, ja, leuk. Ja, dat is heel apart. En, <laughs> morgen heb ik weer andere buren. Dus dit is. dit is Groningen, Suriname, dus het is heel anders. Eh, als ik weer thuis ben op Sint-Maart, dan klinkt het allemaal weer anders. Ik heb nog wel een opname van uh, hoe... Uh, maar daar zal ik jullie niet lastig uh, lastigvallen nu. De uh, QFF-podcast, want ik, ik heb ook nog een, een paar dingen. Uh, het thorium-topic. Uh, De plaatste uh, plaatst daar vandaag een, uh, met, in het topic het geheim van thorium. Dat schreef ik, ik denk wel, twee, drie jaar geleden op QVF. De exacte datum weet ik niet, maar... Thorium verpatst. 21 juli 1945. Het eerste contact in Londen over onderhandelingen tussen Nederland, Engeland en Amerika. Dit resulteerde op 4 augustus 1945. Oh, wacht. Eigenlijk moet ik hier een soort uh, Philip Bloemendaal stem bij opzetten, hè. Het eerste contact in Londen over de onderhandelingen tussen Nederland, Engeland en Amerika. Dit resulteert op 4 augustus 1945 tot een overeenkomst waarbij Nederland zich verplicht om het winmaratorium erts in Nederlands-Indië aan een Amerikaans-Prits consortium over te dragen. Oh. Maar wacht even. Dan weet ik genoeg, Philip uh, Bloemendaal. Um ik, ik kan geen stemmen doen. Sorry mensen. Ik heb het geprobeerd. Ja, uh, yeah, I, I gave it a try. I gave it a shot. But, serieus. Thorium. Ik, ik heb het benoemd. Thorium is een manier voor... schone energie. En het wordt vreemd genoeg... bijna nergens ter wereld gebruikt. Ik geloof dat alleen de nooren... daar een beetje vooruitstrevend is zijn. Maar voor de rest... nee, gewoon niet. Men gebruikt liever een vervuilende kerncentrale, zoals in uh, Fukushima, met alle gevaren van dien. Uh, vind je dat niet raar, uh, Blackbox? Ja, dit is uh, een thema-kort thema met onderwerpen, hè, als je dit leest. Uh, komt weer erachter wat ze gebruiken en wat, uh, wat mogelijk is. Uh, Zeker, Ik bedoel, we praten over 1945. Hè? Dat is ja, uh, daarop, daarop, 4 augustus. En, uh, vier maanden, vijf maanden na uh, de oorlog. Vlak voordat de hele LN in Nederlands-Indië begon. Ja, inderdaad. En, uh, ja. Dat is... Dat is uh, kijk, je had het net op Mishima. en uh, De rapporten komen nu net naar buiten. Dat ze de, uh, de nucleaire die, ze, uh, ja, die waren ze kwijt naar die explosie. Ja, klopt. en Ondertussen uh, uh, komen ze die in stukken weer tegen. Ja. In de vorm van uh, hot particles. Yep. En de laatste, die ze hebben gevonden ligt in uh, Noorwegen. Ja, dat heb ik al uh, gelezen. En, en uh, dit uh, vind ik natuurlijk. Ja, is natu ja ik, ik ook natuurlijk. En, uh, Noorwegen. Ik bedoel, ik eet vis. momenteel. Ik, ik, ik kan niet zonder vis. Maar, maar vis, dan, dat is dus. Ik, normaal had ik ook wel vis uit de Pacific Ocean. en de Caribbean. en het deel van de Atlantische Oceaan voor de Amerikaanse oostkust. Maar dat, dat deed ik niet meer, omdat ik wist van het mogelijke stralingsgevaar. en met betrekking tot vis en de consumptie van de vis. Dus ben ik bewust gaan kiezen van nou, als ik dan zalm eet, dan moet ik maar Noorse zalm eten en als ik garnalen wil eten, ga ik uh, Nederlandse, Hollandse garnalen eten, snap je? Ik was heel bewust met van, ik zoek het dan maar om me heen, in mijn eigen uh, regio. Ja, dat hoef je niet meer te doen. Nee, dat vind ik heel erg. Ja, dit is uh, dat, dat hele Fukushima daar zijn we nog niet klaar mee. Maar dan komt het vooral bij dat uh, de, de brandstof, de fuel uh, rods die gebruikt zijn in Fukushima, die zijn uh, dat is ook nog, uh, uh, zeg maar, dat zijn de cheaper versies, mm -hmm. omdat er een tekort is aan uh, uranium. Ja. Yeah. Dan worden ze gemixt. Dat zijn zogenaamde MOX uh, rods. Nog ja, oe, dat heb ik gelezen inderdaad. Al een tijdje geleden heb ik daar wat uh, over gelezen. Dat is, dat, dat, die, die werden dus gebruikt uh, in Fukushima. Dat zijn uh, echt naast de dingen. Dus eigenlijk kun je stellen dat die schade. die, die is echt van. Uh, dat is desastreus gewoon, eigenlijk bijna. zou je kunnen zeggen. Of, ah, of ga ik daar aardig. heel erg ver in om het desastreus nou, te gaan ja. noemen? Het uh, was niet één uh, reactor uh, die kwijt waren. Er waren mm -hmm. er drie. En, uh, uh, we volgen het nog steeds op QFF, uh, maar uh, er komen toch uh, links en rechts komen bizarre stukken voor u. Dat is toch wat, hè? Als je daarover ja, nadenkt. Ja, en dan vooral als je dan weer teruggaat naar thorium, dat we dus die uh, ja, we hebben, we hebben de kennis en de technologie uh, scheiden dus al lang te zijn. Zo zijn er natuurlijk nog andere manieren om uh, misschien alternatieven. Het is geen vrije energie, maar wel alternatieven. En, uh, ja, daar gaat het allemaal nog om. Geld. Belangen. Daar lijkt het soms wel op. Uh... Zo'n uh, uh, uh, ja, zeg maar. Ehm, um, ja, zeg het maar. Nou, ik heb wel een goeie. Um, uit de fantastische muzieklijst van uh, Ik zat er al een beetje op de wachten. Heb ik weer een plaatje, maar uh, zullen we gewoon eerst weer even die fantastische jingle doen? Die dan wordt gevolgd door het plaatje. Wat dacht je daarvan? Doen. It's not what you think it is.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 In Vietnam, the combat soldier typically served a 12-month of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. You think het is. Het is een Paul Hardcastle met de nummer 19. Uitgezocht door Free Electron. En wat een muziek, wat een heerlijke muziek voor deze 14e QFF-podcast. Um, of vind je van niet Blackbox? Zeker weten. Zeker weten. Ik kan mijn een buurman net zeggen tegen mij. Oh, hey, wat zwaai, oh. well, what's up Hey, laat me gaan met rust. Laat me handen rust, jongen. Ah, ik ga heel boos worden. En toen dacht ik van... Ah, Oké, okay, la, ik laat die hond echt al met rust, meneer. Ik doe niks. Ik wou hem alleen maar aaien. Maar ja... Rotweilen zijn eh, lastige honden. Hele lastige honden. Ik, ik ben blij als ik morgen weer thuis ben... in uh, Philipsburg, St. Martin... Point Blanche. Dat is in weer te broadcasten. Voor de volgende podcast. Maar deze podcast... Uh, Blackbox. We hadden het net even over thorium, maar um, er zijn vast ook nog dingen die jou opgevallen zijn. Oh, ja. Ja, ja ik wil oh, uh, uh, ook wel het volgende. Maar ik denk van misschien heb ook nog iets dat je zegt van, uh, dat moeten we even bespreken. Ah, zo. Ja. Hm. Ach okay. zo, herkommensar. Wie zal ik ja, ja, dat maar zagen? Ja, de thorium is Ja. Ja, het uh, geeft toch weer van, uh, uh, is er toch uh, misschien een andere manier om uh, met energie bezig te zijn, wat dat betreft. Ja. wat wij dus als uh, huidige westerse maatschappij uh, gebruiken. Op uh, QVF hebben we leuke, uh, ja, stukjes informatie wel gepost in de topic uh, Alternatieve Energie. En uh, nog even op het thorium uh, experiment uit te komen, ze hebben een autootje uitgebracht, 8 gram van het spul en uh, de auto kan 100 jaar rijden. Ja. Ja. Dus, uh, nee, ja, dat is uh, ja, zeker leuk om te weten. En... Wat, wat vind jij trouwens van al die douchebags die in een uh, Tesla rijden? Douchebags, zeg douchebags. ja ik vind het ja. echt een doosje Ik Moet Tesla. even denken aan een aflevering van Tegenlicht. Oh. En, um, Ja, die is wel weer te vinden, dat heb ik recentelijk nog gepost op QFF. Dat is een aflevering van Tegenlicht. En er zijn vier, uh, ik meen, Amerikaanse ingenieurs, die zijn bezig geweest met een Opel uit 1959. En ze, um, oh, dat dus heb ik gezien. Ja, en ze hebben de technieken toegepast. De Shell Oils 377 MPG 1959 Opel. Ja, die ja. Zal ik het daar. filmpje even aanzetten? Um, het is een kort filmpje, het is een fragmentje van drie minuten. Het is misschien wel even interessant dat de mensen ja, horen. Ja, is, dat, is, dat toevallig, is dat toevallig dat interview? Ja, met die man die hem heeft gemaakt, denk ik. Oké, okay, nou ja, oké, okay, laten we eens even horen. Als het niks is, zit hem gewoon te stoppen, maar... Ja, dit is van tegenlichting. Ze lopen nu naar die Opel toe. Die is de Opel. die wil een car much like it was in this day when it was uh, used it still has the same paintwork, still the same applique stickers on it it's very very original. And just procedure technology in Seattle and I think it represents kind of where the world has been and where the world is going. I am Evan McMullen I'm the manager of Cosmopolitan Motors in Seattle Washington. Echo from the video is new up was it good as components. Uh, on the test track in 1973, came in at 376 miles per gallon. What says he there? Yeah, inderdaad. What says he there? Wacht even. minute. We spook it back. I kind of questioned it. I, I thought, is this really the case? Is this really something that is true? And I did a little research on it, and certainly it was documented very, very well as being the car that, that did achieve that. And then the more I looked at it, the more I thought. This car isn't even that special. Wacht. Ik ben... Oh ja. 1 liter op 159... Hij zegt het eigenlijk. Luister On the test track in 1973 came in at 376 miles per gallon. 1 liter op 159 kilometer. Ik zou zeggen ja, mensen, nee. kijk het filmpje even zelf. Kijk gewoon die hele documentaire van tegenlicht zelf. Of, of, of zou jij anders adviseren, nee. Blackbox? Uh, nou ja, hij ging... Um, um, ik weet niet, ja, het, het filmpje is wat langer, denk ik. Mm -hmm. Maar Mag ik nou, het vervolg aanzetten, het, maar, met alle plezier hoor. Nee, nee, ja, want uh, ik kan het wel even een klein beetje uh, samenvatten. Maar het gaat erom mm -hmm. dat dus die auto zo synergree met de technologie van dat moment. Er is heel weinig aan veranderd. Ze hebben, ja. ze hebben wat gedaan aan de carburateur. Hij, en, hij zegt uh, ook van dat hij zijn twijfels had of het wel echt waar was. En toen trok ja. hij het na. En het ja. is goed gedocumenteerd, zegt hij ook, dat die auto zo zuinig was. En het mooie is, in, in die aflevering tegenlicht, daar mm -hmm. komt verder op. Gaan ze dus met die gegevens gaan ze naar Opel zelf? Ah. En concentreren, uh, uh, hey, laten ze dat rapport zien. En uh, op dat moment wordt het interview heel abrupt af, af, afgebroken. Wel heel interessant om te zien. Haha. Ja. Uh, want uh, hun komen dan met de smoes van ja maar om zo zuinig te rijden heb je ene dunne bandjes nodig en dan moet het aerodynamisch zijn. Waar kunnen we zo'n auto en... kopen? Hoe bedoel je? Zo. Nou zo'n Opel P1 of een, uh, een 377 MPG 1959 Opel. Ehm. Um. Je wilt dat replica? Eh, nou, doe nog zo. Ik wil die auto wel. Is mooi zuinig, toch? Ja. Oké, okay, maar ze hebben wel wat gedaan. Ja, okay. tuurlijk. Maar het, is, het, het was een prototype. Ja, ze hebben wat gedaan en uh, daardoor reed, die, uh, reed die auto dus super zuinig. Ja. Maar um, er zijn uh, um, er zijn nog andere voorbeelden van, uh, van zuinige rijden. Dus, ik, ik kan me ook een topic herinneren van. Uh, Kijk, een heel trekken. simpel. Ja, heel, heel ja, simpel. Over. Oh, oké. Okay. Ja, over zo'n hele zuinige motor. Ja, de War Die Motor of zo, hoe heet het nou, joh? Ook een verbrandingsmotor? Dat was iemand uit Steenwijk. En hij had een motor gemaakt en die man is door de nazi's om zeep geholpen. Oh, oké. Okay. Uh, de Wardenier motor, ik weet het alweer. Wardenier. Dat is een heel topic van. Ja, het Wardenier mysterie en de Stirling motor. Okay. Zie je? Zo komt zo'n podcast, leidt tot mooie dingen. Ja. Mag ja, ik een dat, klein stukje uh, voorlezen? Natuurlijk, ja, ga je gang. Dit, uh, dit is interessant, maar aan. ik ook. Dit sluit precies aan zijn... op wat die Opel van net. Okay, en dit is nog de... eerder. Want die Opel is 1959, hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, luister en huiver. Dit is uh, op uh, 27 december 2010 geschreven door Free Electron. En het artikel heet Het mysterie Wardenier en de brandstofloze motor. In de herfst van 1934 baarde een eenvoudige boerenzoon uit Wold opzien door een motor te laten draaien die, zoals hij het zelf aangaf, een omwenteling zou brengen in de voorbeweging. Hij was de uitvinder van de brandstofloze motor. De 21-jarige Johannes Wardenier is wekenlang een volpagina nieuws geweest. Zijn motor zou worden geproduceerd in Wolvergaan. De werkloosheid zal halt houden. Wardenier heeft een uitvinding gedaan de mensen en machines weer aan arbeid kan helpen, schreven sommige kranten. De fabriek zou aan 13.000 mensen werk gaan bieden. Ingenieurs uit Engeland en Rijksingenieurs zouden getuige zijn geweest van een proef. De grondprijzen in Wolverhampton stegen en zelfs de olieprijs in de wereld was gedaald. Om de uitvinding wereldkundig te maken zou een speciaal gemaakte bus, uitgerust met deze motor, door Europa gaan toeren zonder ook maar één keer brandstof in te nemen. De... Uh, uh, uh, zo ver is het niet gekomen. Wardenier werd plotseling opgenomen in een psychiatrische inrichting. De behandelende professor verklaarde hem echter normaal en stuurde Wardenier weer naar huis. Op dat moment begint het mysterie dat tot op de dag van vandaag onopgelost is gebleven. Bij thuiskomst hoorde Wardenier dat zijn motor was verdwenen. Volgens zijn ouders opgehaald door enkele heren. De motor is nooit teruggevonden. Lang zou hij niet van zijn vrijheid genieten. De oorlog brak uit en hij werd te werk gesteld in Duitsland. Tijdens een bomaanval wist Johannes te ontsnappen en na enige omzwervingen sloot hij zich aan bij een verzetsgroep te Brussel. Uiteindelijk werd hij door de Duitsers opgepakt in Nijmegen in 1943 met 200 distributiekaarten, valse papieren en illegaal drukwerk. Hij doorstond vreselijke martelingen in kamp Boegenwald en kamp Wesseling Vlak voordat hij bezwijkt wordt hij door onbekenden uit het kamp gehaald en in 1944 overgebracht naar een hospitaal in Eindhoven. Na zijn genezing keert hij als vrijman naar zijn geboortestreek. De oorlog is dan voorbij. Later blijkt dat Frits Philips, ja die van de gloeilampen, Johannes uit het kamp heeft kunnen redden. En weer later zou een woordvoerder van Philips dit bevestigen. Frits Philips zou zich wel meer ingezet hebben voor Nederlanders in oorlogstijd. Diezelfde Philips die in 1934 al een contact had gezocht met Johannes Wardenier. Wardenier vertelde in 1959 over zijn opname. In een auto van Philips en met mensen van Philips werd ik naar de kliniek gebracht. Wardenier leefde na zijn opname in betrekkelijke wilde, hoefde niet meer te werken, kocht dure pakken, rookte sigaren en reed een auto. Op 17 juli 1960 is Johannes Wardenier op 47-jarige leeftijd overleden. Hij werd begraven in Kerkbuurt bij Steenwijk. Later onderzoek toont aan dat zijn lichaam daar niet ligt. Volgens zijn familie is zijn lichaam bij het graf van zijn ouders geplaatst in Steenwijkenwold. Holt sorry, Henk Vos, grafdelver, de Steenwijker Holt, zegt dat er buiten zijn ouders niemand is bijgeplaatst. Ook het register van de gemeente vermeldt geen graf van Johannes Wardenieri. Nou, en dan komt het verhaal van de Stirlingmotor. Um, in Nederland heeft het Eindhovense bedrijf Philips tussen 1937 en 1980 erg veel geld gestoken in de ontwikkeling van de Stirlingmotor. dokter ingenieur F.J. Philips haalde de motor uit de vergetelheid. De groeilampenfabriek plaatste het principe van de Stirling motor toe voor radioontvangers. Met name in de tropen was het moeilijk om aan batterijen te komen ter vervanging van elektriciteit. Batterijen waren onder tropische omstandigheden slecht houdbaar. Nou, ja, ja, ja, die motor is er gekomen. Als je het kort verhaal lang wil maken, komt het erop neer dat Philips het idee van worden hier gekaapt heeft. En ik ben Free Electron nog steeds dankbaar voor dit topic. Dus net als het verhaal van Jan Sloot. Daarbij was uh, Roel Pieper, ook van Philips, betrokken. En het verdwijnen van de broncode van Jan Sloot. Maar ook dit verhaal is de koppelen aan Philips. En ik, ik, ik vind het een heel uh, mooi verhaal. Dus uh, mensen, het Wordenier mysterie en de Sterling motor. Zoek het op op QFF. Maar Blackbox Box. Hoe denk jij erover? Over dit ja, bumper even. Dit is, dit is uh, belangrijk. Ja, belangrijk, maar uh, dit is uh, hele goede informatie. Ja, ik ga nu eventjes bumpen voor iedereen. Bam. Podcast. Oh nee, dan moet ik even naar een mooie. Hashtag podcast uh, 014. Ja, yeah. en ik heb hem gebumpt. Mooi. En, nee, want dit staat op de goed. voorpagina. Ik wil dan zeggen, zoveelste voorbeeld. Aha. Ja, dat kan je onderhand wel gaan stellen, Blackbox. Er zijn zo ontzettend veel vergelijkbare verhalen. Ja, olie, olie, olie, olie. De petrodollar. We hadden, uh, we hadden het er gisteren al even kort over. Ja, daar kun je moeiteloos een hele uitzending over volpraten. De petrodollar. Petrodollar en uh, ja goed als je gelende kijkt. Uh, de zooi wat ze nodig hebben om dat allemaal aan de gang te houden is ook Ja, absoluut. Ja, En nu uh, dan gedomber in de voortuin bij Rusland. En de Russen komen en eh uh, ja, van uh, geld in de economie komt. Ja, want uh, Rusland, of uh, Gazprom, dat las ik vandaag, die kondigde aan alleen nog maar betalingen te gaan accepteren in uh, roebels. Ja, inderdaad. Opmerkelijk nieuws. Ja, op nou. Opmerkelijk nieuws. Echt. Dat, ja. Echt opmerkelijk oh. op een... Nou ja, dat je denkt van... Oh yeah. Oh yeah. Zeker opmerkelijk nieuws, maar ik had het eigenlijk al wel verwacht. Ja. Want wie waren de laatste die dat probeerden? En wij hebben het, wij hebben het erover gehad. Waar is uh, de ass-man? I'm Cosmo Kramer, the ass-man. Nee, niet Cosmo Kramer, de ass-man, ass maar de ass-man uh, Saddam. Ik hoor je nu een half schietpartij lijkt het wel. Serieus. Hoor je die knallen? Ja, waar is dat joh? What the fuck? Wow. Wat is dat joh? Dat uh, weet ik niet, maar dat... Uh... <laughs> dat waren precies eh, uh, magazijn. Het aantal knallen. Opmerkelijk. Dit. Die komen bij jou daar van buiten. Ja, dat is hier uh, in Groningen, Suriname. <laughs> Misschien hebben we wel gewoon een uh, afrekening... Uh... Live in de podcast. Okay. <laughs> <laughs> Dit is wel heel apart, of niet? Ja, wel heel erg apart. Ja, het is, eh. Uh, heel apart. De, de, de, ja. <laughs> What the fuck? We waren echt gewoon, eh. Uh... Nou, goed. Het was letterlijk om de hoek. Nou, misschien iemand die boos was of zo eten was niet lekker Dan toch? ik ga de ik zeg uh... how about a beer? how about a beer? proost. plop. nou het is een het is een vandaag plops waren op in de supermarkt dus ik moest voor blikjes grols gaan. Een beetje minder zwaar op. Mm -hmm. Ja, is heel slecht. In Suriname verkopen ze niet veel flesjes van gros. Dan moet je het echt met blikjes doen. <laughs> ja, nee, ja. Kun je kunt niet alles hebben? hè? Nee, ja, ja. Het, ook, het schijnt ook iets te maken te hebben met uh, bottels of zo. In een vliegtuig doen ze liever blikjes. Uh, heeft te maken met explosiegevaar, want anders dan. Uh... Van dit soort toestanden. Dat moet natuurlijk ook niet, want dan komt er weer een vlucht uh, MH370 bij. Ja, of niet? Ja, de <lacht> evil laughs. Nee, maar goed, ja. Um, ja. Dus dat is wel een verhaal trouwens onderhand hoor, die vlucht MH370. Hoor. Dat ding is nu een behoorlijke tijd weg. We hebben het er al een paar keer over gehad, maar het is echt letterlijk geen spoor van het ding. Het is echt idioot ja. eigenlijk. Ja, maar ja, wel we we eerder gebeurt het wel. Ja, we, we hebben elke keer ook weer een boven gekomen, uh, mainstream en uh, iets, nou, er gebeuren ook andere dingen. Hallo. Ja, het is een beetje een afleider, heb ik het, som het idee. Soms. Aandacht overdreven veel. Met alle respect voor... Uh, nabestaanden natuurlijk en... ...families. Als maar, het wel uh, zo is. Ja, en... Uh, waarom, ...waarom zoveel aandacht? Ja? Afleiden? Zeg het maar. Zeg het maar. Focus verleggen. Zou dat het niet gewoon kunnen zijn? Mainstream media. Ja, maar gewoon echt je focus verleggen. Daar nou, zijn ze we wel goed in, hè? Ja. Gewoon afleiding. Dat je denkt van, ja, even. Um, ja, de, de, de, de focus van het één naar het ander verleggen. Ja, er gebeuren zoveel nasty dingen op dit moment. Ja, ze dus, hebben uh, Het is net ook zo'n beetje telkens weer een, een nodig hebben om naar buiten te brengen. Maar ja, wat er dan naar buiten wordt gebracht, zeg maar. Ja. Ik, ja... Ze zijn gewoon schimmig over dingen waar ze duidelijker over zouden moeten zijn. En ze zijn duidelijk over de dingen waar ze eigenlijk geen aandacht aan zouden moeten schenken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een... Uh, ik word soms een beetje... Uh, nou ja, moe is misschien een beetje overdreven. Maar ja, het is wel vermoeiend. Snap je wat ik bedoel? Ja, heel goed. Um, ik zeg... Uh, Tijd voor een muziekje? Heel veel. Um, dan gaan we eerst natuurlijk luisteren naar uh, de jingle. En daarna gaan jullie luisteren naar uh, iemand die ik vaak heb ontmoet um, in Assen. Toen ik daar woonde gewoonde in Nederland. En dat is Herman Brood. Jullie gaan straks luisteren naar Never Be Clever van Herman Brood en his wild romans. Maar eerst de jingle en dan Herman Brood. Two-way-back radio six-six-six is all about information. I'm wasting my time. Got a head and a bullet. I'm Still making crime. And people say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. say I'm suicidal with a signs of humor. Some say I'm breaking it all, trying to start rumors. Some people say that my won't lasts long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places. Fascinating, staring stand their faces. face and Holy mama make me concentrate. I got to write a song and I got to create, but I'm never If clever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 Oh, ja, yeah. no. dat was uh, Herman Brood en zijn Wild Romans met Never Be Clever, een van mijn favoriete songs van Herman. <clears throat> Is ook nog iets anders, Blackbox, wat mij vandaag is opgevallen in de media. Ik ben benieuwd of jou het ook is opgevallen. En ik, ik zou je haast een, een hint kunnen geven, maar misschien... Doe eens een eerste schot voor de boeg. Ik ben benieuwd of je misschien denkt waar ik op zou kunnen hintje. Toch geen virus, hè? Oh, kijk, voltreffer jongen. Mers. Je hebt hem helemaal goed. Kijk, dit is nou elkaar aanvoelen. Ik zit hier, in Groningen, Suriname. Jij zit daar, aan de andere kant van de planeet. En ik zeg alleen maar één ding... ...en jij kopt hem zo, boom, vol in. Nou, en uh, schiet hem eens uit aan. Nou, kijk, de afgelopen dagen was er een ontwikkeling over het MERS-virus. Het MERS-coronavirus... Het was in Nederland zo. Dat was in Amerika zo. Dat was in een x-aantal landen. Ik noem het gewoon maar even camelfucker tyfus. Weet ik veel. eh. Uh, dromedaris. Uh, Aids. Whatever. En het is een variant van SARS. Het komt uit het Midden-Oosten. En het is opeens een hype. Er is een media-hype. Omtrent MERS. Je zag een aantal maanden geleden, ik denk een maand of drie, vier, vijf geleden, zag je al van die speldenprikjes in de media. In Ebola de media. ook al. Ja, inderdaad. Weet, weet je nog de Mexican uh, pork flu, whatever the fuck, die Mexicaanse griep shit. Ja, Met die luk, vaccins hoor. voor miljoenen. Wie was het? Abklink? fucking hufter. What the fuck ga je voor miljoenen aan vaccins bestellen? Een spooi toch niet? Ja, dit is. Blah, blah, blah. Blah. Ons geld. En nu zijn er tekorten. En nu moet iedereen inleveren. Omdat andere mensen het geld klakkeloos, belangeloos en echt achterloos over de balk hebben geflikkerd. En, da en daar kan ik me echt oprecht boos over maken. Het, het geld is op. Omdat het gewoon verkeerd is belegd. Verkeerd is uitgegeven. Met, met verkeerde inzichten door verkeerde mensen. Met verkeerde ideeën. En, en fuck it. Wij kunnen nu die zooi op gaan ruimen. Ja. Denk je? Dat vind ik echt kwalijk. Sorry. ik Moest er even uit, mensen. Maandag weer in de file? Ik niet. Ik lach ze allemaal uit. Allemaal. Ja. Het in hun auto's, in de file, op het kruispunt, op de ringweg. I just laugh at them. I stop doing that. Serieus. Nee. nee. Ja, we kunnen ja. niet meer roeping. Ja, en dat uh, ja, is gewoon uh, best wel jammer, want we kunnen zo, we kunnen zoveel andere dingen doen. We kunnen zoveel beter. Ja. We hoeven niet in de file te staan, we hoeven ons geld niet achterloos door regeringsleiders te zien worden verkwanseld. We kunnen ook zelf terug naar de kern van democratie. We kunnen ook zelf als mensen terug naar de kern van hoe we een land of een provincie of een stad of een dorp moeten besturen, lijkt mij. Gewoon terug naar de essentie. Van waar het om gaat. Ja, we hebben geen... Uh, we hebben geen nodig. We kunnen, we kunnen het wel met... Uh, nou, zeg maar, uh, bestuur vind ik niet... Niet slecht. Ja, dat wil nee. ik echt voorop stellen. Ik vind echt dat er wel een vorm van bestuur moet zijn. Puur bestuur, als een soort bestuur. guidance. Een guidance. Van waar ja, gaan we heen? In, Wat zijn de richtlijnen? In, juist, de richtlijnen. Dat wil ik door, ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Algemeen geaccepteerde richtlijnen. Maar, snap je? Maatschappelijke... Ja. afbakeningen Van, ja, maar, dat kan ja, wel... Een, ...en dat kan niet. Gewoon een, gewoon een level. Gewoon een, een basis. Ja. Uh, en en da, daar hoeft echt geen... Uh, ...overheersende... Uh, uh, ...overheid die... ...eist van jou dat je... ...allerlei rare bedragen... ...in gaat leveren, ten eerste al. Juist. En, uh, en daar gaan we uh, uh, uh, uh, die gaat dus bepalen van, oké, okay, uh, hoe gaat je kind naar school en, uh, ja, enzovoort, enzovoort. Want dan het, het begint al de, uh, bij de geboorte, Blackbox. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? Dan word je gewoon verkwanseld aan een bedrijf dat een Kamer van Koophandel inschrijving heeft bij de United States Chamber of Commerce. En ik heb hier een, het uh, is wel heel grappig, ik kan hem erbij pakken. Ik heb hier een soort certificaat dat ik een proud member of the Amherst and Area Chamber of Commerce ben. En I'm inspiring to success. Met mijn uh, onderneming die daar is ingeschreven. Ja, nou ja. dat is iets uit het verleden, maar ik heb dat certificaat al bewaard. Ik vond het wel mooi. Want bij diezelfde Kamer van Koopwandel in Canada staat ook de Nederlandse staat ingeschreven. En dat zou ongetwijfeld wat te maken hebben met het verblijf van Wilhelmina in Canada ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, leuke actie was toen alleen. We trainen met een money offers. Ja, en dan terugkomen en dan uh, ergens op uh, het laatste stukje strand over een symboliek uh, streepje van Witte Middel uh, terugstappen. Want. Even, een, een koning, hè? Of een koningin. En dan, we hebben nu een koning, dus ik praat voor het gemak even over een koning. Ik stam af van koningen, van een lange lijn van Scandinavische koningen. En door de tijd heen zijn verschillende van hun, door hun volk, Gewezen op hun verantwoordelijkheden. Maar zij namen eigenlijk altijd hun verantwoordelijkheden. Want een echte koning sterft voor zijn volk. Een echte koning verlaat als het laatste het land als er een oorlog is. Die denkt überhaupt niet na over vluchten of weggaan. Maar wat heeft ons koningshuis door de eeuwen heen eigenlijk alleen maar gedaan op het moment dat het panibel werd? Gevlucht, ontdoken, verstopt niet voor hun verantwoordelijkheden opgekomen. Kapitein die het schip als laatste verlaat? Mm -hmm. Zo hoort het. Ja, dat... In de praktijk uh, wees het uh, vaak anders uit. Ja. Ja, ik... Ik, uh, ik vind het moeilijk. Ik, ik beschouw mezelf ook uh, niet als een onderdaan van uh, dit koningshuis. Deze familie. Dus zij... ...zij claimen, en dat vind ik erg vervelend... ...zij claimen af te stammen van mijn, van mijn familie... ...voor een deel. Van, ze claimen ergens een, een, een aftakking te zijn... ...van de House of Yelling. Maar dat nou, kan... ging iets verkeerd, hè? Ja, maar dat kan niet... ...want daar stam ik vanaf. En direct ook... ...dat kan ik aan de hand van mijn achternaam... ...kan ik dat aantonen... DNA technisch ook zelfs. Um, een van mijn voorouders uh, Knoet de Grote, Koning van Denemarken, Noorwegen, Zweden, um, Engeland en Graaf van Sleswige Holstein. Um, die ligt begraven in een uh, kathedraal in Engeland. Als ik zijn DNA af zou nemen, kan ik aantonen. Dat ik een 100% afstammeling ben van hem. Ja, maar ja, he, dat claimen de Oranjes ook te zijn. Maar ze zijn het niet. En dat kunnen ze ook niet aantonen. Ze werken ook niet mee. Nee, maar ik vind dat ze dat wel moeten gaan doen. Ik vind dat het tijd wordt voor een onderzoek. Zij claimen namelijk dingen waarvan ik denk... Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Alleen al op basis van mijn eigen familiebanden. En mijn familie is uit de geschiedenis weggeschreven... Voor een groot deel. En daar hebben we een heel mooi topic over op Kiel Verf, het fantoontijd-topic. En dat stoort me wel eens. Dat ik denk: van ik wil helemaal geen koning zijn of zo, daar gaat het me niet om. Het gaat nee. om het principe. Deze mensen zijn er niet voor hun volk. En dan neem ik als recent voorbeeld in Nederland, in de provincie Groningen, de aardbevingsproblematiek en de gaswinningsproblematiek die daar geleefd heeft, leeft zal blijven leven zolang het voortblijft duren. Waar is de koning? Waarom heeft hij zich nog niet laten zien naar zijn volk? Of zijn die Groningers zijn volk niet? En komt hij daarom niet naar Groningen om eens een keer te zeggen van... Hallo mensen, hoe gaat het met u? Snap je? Ja, en dan komt hij en dan... Hij heeft aandelen Shell, ik snap het wel, belangenverstrengeling en zo. Maar, <middels> snap je? Ja, ik snap de frustratie heel goed. Een echte koning zorgt voor zijn volk. Hoe ja, dan ook. Uh, Vlucht niet, nee. Nee, vlug en, uh, niet nooit. En claimt ook niks, want er valt niks te claimen. Da. Ik zeg, dat da, da, da, da, da, da, da, da is natuurlijk wel even een uh, waard. Of niet dan? Ja, dat was wel een goede. hè? Ik heb trouwens ook nog hate mail gehad. Oh, that's going to give me some hate mail. Yeah, ja, hate mail. Nah, en je mail, overwant stopen. daar. Het is zo nou, op Soundcloud. En als je zo'n account aanmaakt waar ik de QFF podcast altijd op upload. Um, dat was een of andere viool. Die stuurde mij een berichtje. Ik moet hem er even bij pakken. Waar de beste man uh, staat. Sjaksoel. En die zegt, stop spreading your Illuminati bullshit. Otherwise meet me. Nou, dus ik stuurde terug uh, Shaksul, I like to meet you. En uh, daar krijg ik dan een reactie op terug met 911. 911. Yeah. Nee, ik bedoel, dat is de shit, of niet? De mensen die je zo'n shit sturen. Ja. Yeah. Bigiel. Dat zie je toch niet? Nee, inderdaad, Dickie je al. Ja. Um, ik stel voor... met uw welvinden... meneer Blackbox... dat U we... Uh, een, een, een, dat we nog een muziekje gaan doen. Ja. Heb je er nog één van... Uh, free Electro? Nou, ik heb er eentje, die had ik zelf... Uh, eerder uh, deze week geplaatst... in uh, het muziektopic. Ja, ah, heb je hebt ook goed bij muziek, dus... Ik heb er meerdere geplaatst, maar dit is wel een nummer dat ik denk van, ja, die is wel uh, lekker. Maar lekker op een manier dat je denkt van, snap je wat ik bedoel? Uh, uh, die word ik wel. Ja, gewoon zo'n, ja nee, als je een nummer luistert, dat je gewoon een echt goed gevoel krijgt bij dat nummer. En ik weet niet of iedereen uh, het ermee eens is, maar dat uh, zullen we zo meteen wel gaan werken. Want jullie gaan straks luisteren naar het nummer Regulate van Warren G. Nee, Dog. Because regulate. Regulate. Regulate. 6, 6, It's not what you think it is. No, it's not. Really. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up.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 As hell. I said, Ooh, I like your size. She said, My chorus broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real sweat. The next stop is the East Side Motel.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 Smoke like I smoke you your high like every day. And if your ass is a buster, the two one three will wreg you late. Oh yeah. Warren G and Nate Dog with the number hope uh. De QFF podcast series. En dit is alweer de 14e aflevering. Mijn naam is Bafomet, En aan de andere kant zit niemand minder dan... Blackbox. Yeah, Blackbox. Welcome back. Um, Thank you. Ja, we zitten natuurlijk altijd met een... Uh, een klein... Ja, kijk, we zeggen altijd... We hebben geen grenzen, hè. In die fantastische QFF podcast series... Die wij uh, de laatste tijd maken. Maar, ja, er is... Altijd één... Ding. Die end op de beginning. Achterloze, irritante tijd. Die end op de beginning. Ja, maar dat betekent ook altijd, zeg ik maar, um, als de QFF-podcast bijna afgelopen is, dan, dan betekent dat dat er ook alweer bijna een nieuwe aankomt. Of heb ik dat mis? Nee, wij gaan zeker door. Haha, dat heb je absoluut niet mis. Ja, ik bedoel... Uh, wij, wij, uh, dit is nu de veertiende. Dat betekent dat de volgende alweer de vijftiende gaat worden. En, ja, hoop kijk. ik met 3 Electron? Ja, dat hoop ik ook. En, en anders wordt het gewoon de volgende. Dat maar niet uit. Dat komt allemaal nee, goed. De eerstvolgende waar Free Electron ook daadwerkelijk bij gaat zijn... Dat is in ieder geval de episode. Die gaat over tijd, geschiedenis, tijd, reizen historie. En ga zo maar door. Maar, en veel muziek? Ja, uiteraard. En misschien duurt hij wel vier uur en zetten we hem in twee delen online. Who knows? Who, knows? Who, knows? Who knows? Ja, wat ik wel nog even wil benoemen, dat is het, uh, het, het topic uh, over bezochten aliens, het koninklijke huwelijk. Combi poster daar vandaag nog wat in. En oh. ik... Het doet mij denk aan dat ik met die bewuste aflevering op Radio Veronica ben geweest. En ik dacht, misschien is het leuk om daar een klein stukje van te laten horen. Of is het een raar idee? Ja, als je dat uh, moest mooi uh, samen kunt, uh, plakken, moet je dat even doen. Uh, ja, hij, hij doet het alleen niet, zie ik nu, de link. Dat is even vervelend. Maar wacht even, hmm, daar hebben we vast een oplossing voor. Um, nou ja, en anders maar gewoon niet <laughs> dan, houden, ja. dan houden jullie het te goed ja, nou ja, on, help me onthouden dat ik dit topic Bezochte aliens, het koninkrijk het koninklijk huwelijk <coughs> dat ik dat bespreek in de volgende of de daarop volgende podcast ik bump hem wel even bump for podcast ik ben benieuwd Hashtag ja uh, 014 Ja. Uh, trouwens. Ja. Uh, Blade. Ja. Die post, die post net even een uh, filmpje wat betrekking uh, heeft op uh, uh, Reality Law. Oh, wacht even. Dat is interessant. We hebben nog wel even, dus dat kunnen we misschien nog heb, even meenemen. Uh, ik heb nog wel een stukje van het filmpje kunnen zien, maar uh, de titel luidt. Uh, rechter wordt gearresteerd voor het niet tonen van uh, ID. Oh, wacht. Dan pakken we dat er even bij. Dat, dat zijn interessante dingen. Hij staat dingen, maar, in van de van dat, um, ja. Uh, ja, ik zie hem. Admiralty Law, Blade. Uh, rechter wordt gearresteerd voor het niet tonen van ID. Ik, ik zet het filmpje even aan, oké? Okay? Een klein stukje. Ja. ja het is wel een lange filmpje, maar het begin begint wel duidelijk. Oh, dat zijn die mensen van soeverein, mensen van vlees en bloed. Ja. Ik ben even, ik spoel hem even een stukje door, want het is een intro, dat, ge, dat zou inderdaad wel... Het heeft niet de staat van rechten. Als u uh, op dat soort ja, uh, punten gaat beginnen. Wat zei je? Iets verder terug, bij, uh, even kijken, op het uh, moment dat ze binnenkomen, dus vanaf uh, 1.36 ongeveer. Oké, okay, ik was iets te ver. in 32 ben ik nu. Verder gaan. Laten we eerst even iedereen laten zitten. Dit is in ieder geval de behandeling van de zaak. Ik ga even met je meneer. Dit is de behandeling van de zaak en leren tegen papkers. De behandeling uh, begint op dit moment. Ik wil op voorhand even... Ik zet hem even op pauze. IJmere is een woningcoöperatie? Volgens mij wel, hè? Um, ja, moet ik nog heel even uh, wat dieper op ingaan. maar... Um... Wacht even. Ik, ik google het even. Volgens mij wel. Want dan, dan weten we even wat voor zaak het is. Dan zal het waarschijnlijk een huurschuld betreffen. Ik ben even benieuwd. Ja, IJmeren, Wonen, leven, groeien. Het is inderdaad een, een, een uh, woningstichting. Ik, okay. zet hem, ik zet hem even weer op play dan, oké? Okay? Oké. Okay. Duidelijk maken dat er toestemming is gegeven aan Vitali Feiten om filmopname te maken. Daar is op voorhand toestemming voor gevraagd en gegeven. Ik wil ook zeggen dat. Vitali Feiten, dat is die website die allemaal filmpjes over de um, soevereine mens heeft, hè? Dat klopt. Ik. Toch? Of heb ik het mis, Blackbox? Um, ja, volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Nou, die hebben ook heel veel tips over de waardes en dat je niet je legitimatie moet laten zien. En dat je een soeverein mens kunt worden. Die rijden ook met aparte kentekens rond en zo, toch? Ja, dat zit wel in die hoek, ja. Oké, okay. uh, ik zet hem even verder op plek. er verder geen toestemming gevraagd is of gegeven, dus uh, andere aanwezig in de zaal uh, vindt het, het niet opnames te maken, geluidopnames of filmopnames. Dus dat even over het filmen als zodanig. Dan wil ik vervolgens gaan vaststellen wie er zijn verschenen. En dan gaan we het over de zaak hebben. Verschenen voor en mieren, begreep ik uh, meneer Verpoeg. Klopt, ja. Ja, en wat zijn de voorletters? is M van Marius. En uh, verschenen voor. Wacht eens? Voordat we verder gaan, yeah. zal ik even mijn naam vertellen. Ik yeah. wil graag dat iedereen weet dat ik hier met mijn volledige geboorterechten intact aanwezig ben. Yeah. Ik sta hier op de grond, ik sta niet in uw Nederland, ik ben geen staatsburger. En uh, ik wil graag eerst weten wat uw naam is. Mijn naam is B. En ik wil graag dat u zich identificeert. Uh, ik hoef me niet aan u te identificeren. Ja, want u bent een hoge ambtenaar. En hoge ambtenaren zijn verplicht zich te identificeren. Ja, ik wil graag een... dat u zich identificeert. Ik ben hier in mijn hoedanigheid als rechter. Ja, ik, ik heb mijn positie. Als ik een bordje Fijs neerzet, dan uh, gaat ze er ook vanuit dat ik dat niet ben. Ik wil graag dat u ja, zich identificeert. Ik, zou... ik, ik zet hem even op pauze. Het, het gaat er dus om dat deze rechter zich weigert te identificeren. En, en dat is, dat is er bij een, wet verplicht. Uh, dat, uh, ja, dat is een hele interessante insteek. En uh, ik, ben, ik, ik ben zelf nog niet veel verder gekomen in het filmpje, maar ik ben heel erg benieuwd naar uh, hoe het verder gaat. Want uh, ja, dit is wel heel, heel, heel erg interessant. Ja, want we, hebben, we zijn natuurlijk een beetje gebonden aan het feit dat die irritante mechanische klok die wij hebben, die tikt door. Maar... Uh, ik, ik, dan, dan ben ik genoodzaakt, even, ik skip even door het filmpje heen, want er staat dus dat hij rechter gearresteerd wordt. Maar dat zou betekenen dat er een politieagent moet komen. Maar ik zie in het hele filmpje tot nu toe geen politieagent. Uh, nee, wat, ja, wat ik zo snel lees is het een burgerarrest. Dus, uh, ah oké, okay. dat ach, verandert ik, dus, de uh, zaak. Dus ze is niet echt vrouwt. gearresteerd. Ja, niet echt. Uh, een burgerarrest is ja. ook een arrest. Ja, nee, tuurlijk, ik ben het met je eens, maar je weet zelf hoe de politie daar doorgaans over denkt. Uh, um, uh, ja, helaas nooit. Ja. Is het anders een, een idee om ook dit filmpje, samen met het vorige onderwerp, waar ik het over had, mee te nemen naar de volgende aflevering? Ja. Dat we ons uh, even in deze materie gaan verdiepen. Ja, dat is goed. In, um, Blade, ja. de UFF... Um, die heeft haar ook een uh, hele goede kennis in. Mm. Nou, misschien moeten we bleed vragen om in uh, de uitzending daarover te gast te zijn. En dat, en dat wil hij volgens mij ook wel. Want nou, uh, Hij heeft alleen maar geen microfoon. Dan ga ik uh, heel saai zijn en afsluiten met onze Eintune. Beste Blackbox. En ja, dat is natuurlijk maar één liedje. Dat is uh, Miles Davis met It Could Happen To You. En... Mijn naam is Bafelmet, het is inmiddels al 15 mei 2014 in Nederland. Hier in Groningen, Suriname is het nog steeds 14 mei 2014. En ja, nou goed, mijn naam is Bafelmet en dit was de 14e aflevering van de QFF podcast. En aan de andere kant zit niemand minder dan Blackbox. En ja, ik zeg uh, uh, bij het starten van onze eindtune mag jij hem afkondigen, Blackbox... Hey, wat mij betreft, tot de volgende. Tot de vijftiende. Ja, wat mij betreft ook. Uh, en voor alle beste mensen. Uh, tot de volgende podcast. Until the next time. Bye bye. Bye bye.